9 uur. Jobboot met het NOS-journaal. Bij een busongeluk in de Amerikaanse staat Californië zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Het dodental in de Amerikaanse media varieert van 7 tot 13. Tientallen passagiers zijn naar het ziekenhuis gebracht, melden lokale media. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Palm Springs. In het zuiden van de staat Californië. De bus botste op een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd.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 Op een veiling in Londen heeft een roestige sleutel van een kastje op de Titanic ruim 95.000 euro opgebracht. De sleutel was een, van een 23-jarige steward op het schip. Hij was een van de 1500 opvarenden die omkwamen toen het schip op zijn eerste reis in 1912 verging. De steward had de sleutel nog in zijn zak toen zijn lichaam werd gevonden, en hij, eh, die sleutel werd naar zijn zwangere vrouw gestuurd. Het Veilinghuis had het voorwerp geschat op ruim 50.000 euro. Maar spullen van de Titanic zijn de laatste jaren gewild bij verzamelaars. Het weer vanavond vanuit het zuiden toenemende bewolking. Het blijft droog. Later vannacht in het zuiden mogelijk wat regen. Morgen bewolkt, in het zuidoosten weer regen. Later op de dag overal droog. Het wordt morgen ongeveer 10 graden. Dinsdag af en toe zon, maar ook een enkele bui. Vanaf woensdag droger en ook hogere temperaturen. Dit was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 1199 en je luistert naar Peaceful Radio, het New Age muziekprogramma op je, op je eigen lokale zender Zie je ZFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Oveugen en uw gast hier voor de komende twee uur. Wat gaan we doen vanavond? We gaan vanavond luisteren naar in totaal vier albums. De afgelopen weken was het, uh, was het uh, acht albums, maar ja... Ik zit natuurlijk tegen de 1200 aan te hikken. En uh, volgende week de 1200ste uitzending van Peaceful Radio. Dat uh, wordt een klappertje natuurlijk met 30 gloednieuwe werkjes. Vandaar dat ik er nog wat uh, nieuwe werkjes heb bewaard. voor We beginnen met Whispers from Silent van Tom Moore en Sherry Finster. Een gelegenheidsduo. En zij hebben deze cd gemaakt. Verder een album van Paul Arnams uit 2015. en um, ja, ik kan het even niet uitspreken. Maar goed, maakt niet uit. Wil je het allemaal meelezen, dan kan dat natuurlijk via peacefulradio.info. En ik wens je heel veel luisterplezier. Agni deva ya swaha, Agni deva ya idam mama, Raja Bhuvaswaha, Tat Savitur Varenyam, Devasya